Dat begint schrijf hoor. En um, um, zo ook. Um, er staat HIT bij. Nou, dan kunnen er twintig tegelijk uh, meedoen aan de HIT.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 toen kwam hij met de workshop haring schoonmaken. Nou, ik vind het geweldig. Ja. En je mag ze ook allemaal opeten, dus dat is natuurlijk helemaal goed. Ja, hij sprak mij wel aan. Ja, <laughs> ja, tot... ja u kunt het ja. nog opgeven hoor. My body. Time. Time. Time. Hold my body tight. A star down from the sky, but it's not for birds to see. <laughs> oh, I ask of you.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. En, en, en, en. Met, met nu de herhaling van morgen, Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Hey ja, goedemorgen Zandvoort luisteraars in Zandvoort en ver daarbuiten. We zijn weer in de lucht live vanuit Hotel Hoogland. Met ons tweede uur. En uh, Don ja, de, de Grebber dat ja. gaan we doen? We gaan uh, zometeen uh, praten met uh, Jerry Kramer ja. over parkeren. Uh, waar we ongeveer 16.000 uh, experts in Zandvoort voor hebben. Dus het wordt een leuke discussie daarover. Uh, waarom Jerry Kramer? Ja, Jerry Kramer was de voorzitter van de werkgroep... Uh, parkeren? Parkeren. Dus hij weet er veel van? Ja, ja. Ik, uh, hij weet alles ervan. Heeft en hij, hij heeft de oplossing. Heeft hij zelf een auto? Dat weet ik niet. Nou, we dus gaan, gaan, gaan hem vragen of hij problemen heeft met parkeren. Ja. Uh, en daarna gaan we naar de spirituele beurs die in Harlem gehouden wordt. Dat is iets voor jou. Uh, ja, dat is helemaal uh, mijn pakje aan. En dan gaan we praten met uh, Nicole, uh, Nicole van Olderen. Olderen. En die weet alles over kaart leggen, hand opleggen en alles. En we gaan dat serieus benaderen. Ja, ja, ja, ja. ja, want zo zijn we. Zo zijn we. En uh, we sluiten de ochtend uh, met uh, Nel Sandberg Kerkman. En uh, we gaan Nel eerst even vragen wat eigenlijk nou een redactrice is. Is het jou duidelijk wat die doet? Ja, mij is het heel, mij is het heel duidelijk. Oh, okay. nou, dat... Zeker als je dat 15 jaar gedaan hebt. Oké. Okay. Nou, want dat, gaan dat Nel... heeft Nel... We gaan het Nel vragen. En kijken of ze leuke dingen meegemaakt heeft ook. Precies, dat doen we. Maar eerst muziek. <klaars> Het wordt Dom. steeds gezelliger in het de bar ook. Het, het wordt, lijkt het wel of er een boeiend onderwerp Ja, lekker, lekker een lekkere volle bak is het hier. En uh, nogmaals, vanuit Hoogland, wilt u koffie? Nel staat hier met de koffie klaar voor u. U bent van harte welkom. In grote getalen. Aan tafel. Uh, ons uh, VVD gemeenteraadslid Jerry Kramer. Eerst even een vraagje over de provincie. Ik heb begrepen, jij staat op de 22e plaats voor de komende verkiezingen in maart over provinciale staten. Hoeveel mensen zitten nu in de VVD-fractie in de op dit moment, provincie? Op dit moment zijn er 14. 14? En twee gedeputeerden. Dus 16 plaatsen. 16 plaatsen, ja, inderdaad. En ik moet er nog bij vermelden dat zeg maar, die 22e plek is een voorlopige plek is. De leden moeten in november nog. Uh, uh, stemmen voor dat De leden van Zandvoort de... of de, dat is, uh, van de provincie? Nee, dat is de, de gehele provincie. Dat zijn drie kamercentrales. Dus ja. het is Haarlem, Amsterdam en uh, Noord-Holland-Noord. Dus dan is de kans dat je nog een stukje gaat stijgen? Die kans kan er zijn. In ieder geval, ik probeer wel mensen te mobiliseren om uh, daar naartoe te gaan en voor mij te stemmen. Ja. Maar ja, goed, je, er zijn natuurlijk meer kandidaten die dat willen. En ik ben in ieder geval met deze 22e plek voor een allereerste keer ben ik heel erg blij. Het is dus... je ambitie ook om daar te komen, begrijp ik. Is dat te combineren met uh, uh, raadlidmaatschap? Uh, um, dat is wel een apart verhaal. Voor de provincie is het geen probleem. Alleen de VVD heeft daar, heeft daar een uitzondering op. En die zegt, wanneer jij in de Staten komt, dus Statenlid wordt, mag jij geen raadslid zijn. Er, er kan een belangenverstrengeling zijn. Ik lokale niet, belangen tegenover provincie? Nou, ik denk, belangen. ik denk het juist niet, want de provincie heeft juist, wil juist graag meer raadsleden in de staten hebben, omdat ze die lokale verankering willen hebben met de bevolking daar. Maar ja, de VVD heeft daar een ander standpunt. Ik kan me herinneren dat Kors van der Meij in provinciale staten zat en tevens wethouder was in Zandvoertuin. Ja, nou, wethouder kan dus weer wel. Oké. Okay. Op dit moment zijn er ook dus VVD-wethouders die in de staten zitten, maar ja, de raadsleden niet. Oké, okay, dus dan zou je eerst wethouder moeten worden. Ja, inderdaad. Maar weet jij of er Oei. ook andere zondvoertig zijn die uh, zich opgegeven hebben voor de Staten? Um, of ben je straks de enige zondvoertuig? Ik weet dat uh, zondvoertuig... mijn uh, collega Bouwberg Wilson actief is in de Staten. Die is op dit moment duo-statenlid. Uh, Als dat goed heet. Dus hij is geen volledig statenlid, maar hij helpt uh, de huidige statenfractie. En uh, wat ik begreep is dat hij zich ook kandidaat heeft gesteld. Okay. Wanneer horen we wat jouw plaats definitief is geworden? Uh, als het goed is de 24 november. We... Maar dat uh, datum weet ik niet helemaal zeker, maar het is in ieder geval eind november uh, is dat bekend. Oké, okay. we horen het scharen. Ik zal uh, tegen de tijd en dan, kijk, en dan zijn kijken wat je wensen zijn, wat je gaat doen in de provinciale staten als ja, je er komt. Maar nu gaan we naar het Salvanse terug, het parkeren. Uh, het was een beetje verwarrend tot op heden. Alle systemen, plaatsen, onrust. Eh, heb je nu het gevoel dat er meer duidelijkheid is gekomen? Ik denk dat, uh, dat er wel meer duidelijkheid is gekomen. Ik denk dat er ook heel veel dingen nog onduidelijk zijn. Maar dat kan ook niet anders. Het is uh, namelijk een uh, grote verandering die uh, gaat plaatsvinden. Het huidige parkeerregime bestaat uit heel veel onderdelen en ook heel veel wijken en ook verschillende systemen, tijden. En daar wordt nu een meer ja, eenduidig systeem voor ingevoerd. Zou je zeggen dat het een lappendeken is? Op, op dit moment vind ik het een lappendeken, ja. Er zit natuurlijk wel heel veel, er is echt per straat en per wijk gekeken van wat de behoeften zijn. Alleen zie je toch dat er daardoor ook weer verschuivingen zijn. En waar we natuurlijk naartoe willen is natuurlijk dat het niet voor een bepaalde straat is opgelost, maar dat het voor heel Zandvoort opgelost is. Even, even in de grote lijnen, dat de luisteraar het ook snapt. Wat voor gebied betreft nu het nieuwe systeem? En ik je dat, vraag je dat als voorzitter eh, van, van, deze, van deze werkgroep parkeren. Jullie hebben nu een gebied aangewezen voor Zandvoort. Welk gebied is dat? Nou, Laat ik het zo zeggen, er komt voor heel Zandvoort komt er een parkeerbeleid. Dus ook voor Nieuw-Noord en ook voor Bentveld. Ook voor Nieuw-Noord? Ja. Dat was altijd uitgesloten, Nieuw-Noord. Nieuw-Noord, kijk ik moet het goed zeggen. Nieuw-Noord behoort niet tot het gereguleerde gebied. Maar daar is vrij parkeren. Okay. Alleen het is zo dat alle inwoners van Zandvoort aanspraak maken op een vergunning. Okay. Om in ieder geval binnen het gereguleerde gebied... Dus dat is zeg maar de, alle wijken behalve Nieuw-Noord en nou, Bentveld om daar te kunnen parkeren. Daar okay, komt maar geen regime. Daar, daar komt het op Even nee, voor de duidelijkheid. Geen, hier, geen, hier geen, even voor de duidelijkheid. Regime. Dus het betekent dat Nieuw Noord en Bentveld, daar hoef je niet te betalen. Daar hoeft men niet verplicht te betalen, laat ik het zo zeggen. Niet verplicht? Hoe bedoel je dat? Nou, dat men kan dus, wat het nu is, is dat we wilden graag dat alle Zandvoorters in Zandvoort gewoon bewegingsvrijheid hadden. Dus overal konden parkeren. Ja, gewoon een concrete vraag. Moet ik betalen straks in Nieuw-Noord en Bentveld bij een parkeerautomaat nee. of een vergunning of nee. wat dan ook niet? Nee. Maar... nee, maar ik begrijp wat jij bedoelt. Dus een inwoner van Nieuw-Noord kan wel een vergunning ja. kopen om in de rest ja. van het dorp te parkeren. Ja. Okay. En dat, okay. is, dat is zeg maar nu dus ook niet mogelijk. In het huidige regime. Nee. Goed, dat betekent in jouw voorstel... de zandvoorters kunnen een vergunning kopen. Of hoe gaat dat? Hoe, hoe stel je dat voor? Nou ja, laat, laat ik eerst zeggen wat, wat er eigenlijk gaat veranderen. Want misschien is ja, dat even handig om een inleiding ja, ja. te geven van uh, waar we naartoe gaan. Zeg maar. Op dit moment heb je de huidige Bel Belanghebbende en PAP-regimes. PAP, uh, regimes. Dus pap staat voor parkeerautomaten ja. regimes. Bij de Belanghebbende was het dus... Alleen bewoners die konden parkeren in, het, uh, in de bepaalde wijk. En bij de parkeerautomaat konden we zowel mensen aan de parkeermeter betalen... en mensen die in de wijk woonden kregen een ontheffing. Dus die konden daar dan ook parkeren. En er waren verschillende tariefstellingen voor. De, de belanghebbenden betaalde iets meer en de PAP betaalde iets minder. Nou, hiervoor in de plaats uh, komt uh, nu één regime. Dat heet bewonersparkeren. Dus dat betekent dat... Dat puur alleen voor uh, bewoners is. Dus er worden straten aangewezen in het centrum waar alleen de bewoners met een vergunning kunnen parkeren. Dus daar komt een eenduidigheid in. En, en... die bewoners praten ook over Heel Zandvoort heel of Zandvoort. alleen de straat. Hè? Dus iemand uit Noord hoort daar ook onder. Nee, nee. Nieuw-Noord valt zeg maar buiten... Ja, je maakt het nu heel verwarrend hoor, Pieter. We gaan weer ik vind terug. Het leuk. Ik vind het leuk dat je het zo gaat doen, maar We gaan weer terug. We gaan weer terug. Het we duidelijk was de dat de bewoners de in Nieuw Noord geen vergunning hoeven te hebben omdat daar geen regime geldt. Alleen ze kunnen wel een vergunning aanschaffen om in de rest van het dorp te parkeren. Precies. Inderdaad. Nou, niet duidelijkheid Ja, nee, ik. Je... laat het eventjes helder houden. En uh, nou ja, goed. Um, nou, wat ik al zei, en daarbij komt, wat ook heel belangrijk is in dit nieuws... wat gaat veranderen, is dat het Zandvoort één wijk wordt. Dus je krijgt niet meer dat je, zeg maar, als je in Zuid woont... dat je alleen in Zuid kan parkeren, maar je kan nu ook in Noord... en in het Centrum en dergelijke parkeren. Behalve, wat nu ook zo is, dat zijn gewoon de, uh, de fiscale gebieden. Dus dat betekent... De, waar je bij de parkeermeter de, moet betalen. De Grote Krocht. Ja. In dit geval zijn de Zeestraat en de Hogeweg daar ook bij gekomen om in ieder geval de ruimte te hebben voor de toerist... en ook de mensen die willen winkelen... om daar genoeg uh, ja, speling te hebben binnen, binnen het parkeer... En straks de parkeergarage. En de of parkeergarage, ja. ja. En dat is trouwens ook een belangrijke reden... waarom dit nieuwe beleid er gaat komen. Het is de parkeergarage die natuurlijk een heel groot verandering brengt... in het centrum qua parkeerplekken. En daarbij komt ook dat het nu voor het hele gebied wordt aangepakt. En dat was zeg maar in het... Uh, in het oude regime niet zo. Want daar zijn we vanaf gestapt. Dat was zeg maar stap 1. In 2009 is er een parkeerbeleid gepresenteerd. Wat zeg maar door, voorbeduurde op het huidige uh, regime. Dus met pap en belsystemen. systemen. En daar wilden we zeg maar nu uh, de werkgroep 1 voorstel voor gemaakt. Om dan te kiezen voor bewonersparkeren. En in de meeste, als je het zeg maar zou moeten uitleggen naar het huidige regime... ...betekent dat vrijwel heel Zandvoort een belanghebbende regime wordt. Dus dat mensen gewoon in hun eigen straat kunnen parkeren met een vergunning. Oké. Okay. Tenzij die straat natuurlijk parkeermeters heeft. Tenzij de Bewoners van de Haltestraat hebben ja. daar een probleempje. Wat ze kunnen niet in hun eigen straat parkeren nee. met een vergunning. Nee, dat is... Uh... Dat is nu ook niet hoor, nee. Dat, dat is zo. Daar verandert in feite niks aan... Je moet natuurlijk wel zien dat kijk, de Haltestraat is natuurlijk een toeristisch uh, centrum is ja, ja. en daar willen graag nou ja, de winkeliers en de ondernemers dat de ja. bezoekers daar voor de deur kunnen parkeren. En daar nou, ja, zal men voor moeten betalen en de bewoners ja, die hebben dan het nadeel dat ze zou moeten uitwijken naar de omliggende ja, buurt om daar een ja. auto op te parkeren. Even, even nog een verschil, de bewoners die hebben straks een mogelijkheid om overal een zandvoet te parkeren buiten dat fiscale gebied. Uh, nu was er een regeling dat tot 8 uur dat geldig was, s'avonds. En na 8 uur konden toeristen uh, eventueel die plekken invullen. Dat is helemaal nu vervallen? Nee. nee. Niet. Het hele parkeerregime gaat gelden van 10 tot 8. Van 10 uur s ochtends tot 8 uur s'avonds uh, moet je zowel uh, een vergunning hebben... ...dan wel betalen aan de parkeermeter. Dus na 8 uur avonds is het overal in Zandvoort vrij parkeren. Dus als ik een feestje geef dan kan ik na 8 uur 100 man uitnodigen die kunnen bij mij in de straat parkeren. Ik, ik weet niet welke staat jij woont, uh, Pieter. Ik, ik heb niet. al enig flauw idee waar <laughs> ja. je woont. Maar dat kan. <laughs> dat kan prima. Je kan er zelfs duizend auto's kwijt bij jullie in de straat. Oké. Okay. Ze okay. nou, hebben allemaal Opritten we dus. Ja. Ja. ja. Nou ja, goed. De, ook je wordt net opritten genoemd. Dat is ook iets belangrijks wat in het nieuwe uh, parkeerregime gaat gelden. Dat uh, heet het zogenaamde POET. Dat heet parkeren op eigen terrein. Mensen die een, uh, een parkeerplek hebben op uh, een eigen terrein. Of een eigen gebied of een parkeerplek hebben, die maken geen, die hebben geen recht op een eerste vergunning. Dus dat betekent dat iemand die zeg maar, nu uh, nou ja, gewoon een vergunning krijgt en in de straat kan parkeren, die kan het dadelijk dus niet meer. Ja. De consequentie is dat een tweede vergunning is duurder is dan een eerste. Nee. Nee. nee. nee de eerste dat was. Vergunning... Dat was wel. Dat is een ja. verandering. Ja, dus. ja, Jij even over ja. dat onderwerp doorgaan. Uh, een gezin met een volwassen kind. Drie auto's. Uh -huh. Het is niet zo vreemd. Uh, uh, hoe los je dat op? Die krijgen twee vergunningen. Ja, en de derde? Nee. Als ze een, een parkeerplek op eigen terrein hebben, geen derde. Als ze die niet hebben, wel gewoon een derde. Dus dat is geen probleem? Nee. Oké. Okay. Dat is uh, in ieder geval een duidelijke uitspraak. maar uh, niet in de In... in, in ik, ik heb dat niet als zodanig. Uh, nee, ik, ik, uh, ik uh, heb nog maar nu heel veel vakdeskunde. <laughs> ja, dus. maar dat is echt zo. Je, er wordt zeg maar geen onderscheid gemaakt hoeveel auto's je hebt per. Uh. Dat is nieuw beleid. Het is, het is wel zo dat als bijvoorbeeld men in een gebied woont. waarbinnen een straal van, nou ja, laat me niet op de meter, 200 meter uh, per keer uh, ja, ruimtegebrek is. dat men dan wel met een wachtlijst gaat werken. Maar ik verwacht binnen Zandvoort. Zeker omdat ook uh, nou ja, de, de verblijfstoeristen uh, niet meer in de woonwijken parkeren. Dat er voldoende ruimte komt om in de woonwijken te parkeren. Oké, okay, nu komen we even op het aspect toerisme. Um, daarvan heb ik begrepen uit de stukken. Die uh, verwijzen allemaal door naar de grote parkeerterreinen in Zuid. Uh, parkeergarage, uh, noem maar op. Um, ik kijk eventjes naar de werkers die hier door de week staan. De Poolse arbeiders. Uh, auto's die op zondagavond binnenkomen en die op vrijdagavond weer weggaan. En die uh, hun auto's hier in het dorp neerzetten. Je weet, bij jou ook in de buurt. Ja. Waar laten die mensen die auto's nu? Die kunnen zeg maar net als een werkgeversvergunning krijgen voor de parkeerterreinen. Uh, maar ze krijgen geen andere vergunning? Nee. En dan gaat het in kwestie om handhaven, dat dat ook wordt gecontroleerd. Ja, ja goed, het hele parkeerbeleid sta, valt of staat met de handhaving. Ja. En ik uh, zie dat in de, in de beleidsstukken dat daar extra ruimte voor beleid, of tenminste voor handhaving wordt opgenomen. Dus ja, dat is alleen positief. Alleen wat het nu is, is zeg maar dat er heel veel versnippering is qua vergunningen en verschillende vergunningen. Dat de handhaving op dit, zeg maar met het nieuwe plan, veel makkelijker wordt. Om, het is zo dat bijna elk buitenlands kenteken geen vergunning krijgt. Hoe doe je dat nu met het toerisme? Want eh, hoe, hoe denk je dat de reactie is van hotels, pensions en dergelijke? Nou, die waren wat geschrokken, ja. Dat is eh, licht uitgedrukt? Nou ja, dat is licht uitgedrukt. Alleen ik denk dat dat ook een kwestie van wennen is. Ik vind het heel mooi dat mensen nu, zoals het nu is... ...bij hun uh, pensioen uh, de auto's voor de deur kunnen parkeren. Alleen is dat niet efficiënt gebruik van de ruimte. Ja. Jerry, de, de, de, de, nou ja, misschien om daar door te gaan, Pieter. Ja, het, uh, het oude systeem van uh, een vergunning per twee kamers, geloof ik, of wat dan ook, uh, vervalt hiermee? Ja, komt helemaal te vervallen. Okay. Maar uh, hoe, is er een oplossing mogelijk? Nou, de oplossing is er. De oplossing is dat de pensioenhouders hun gasten naar de daarvoor aangewezen parkeerterreinen sturen... En die zijn over het hele dorp verspreid. Nee. Dus Noem het is niet zo dat, dat iemand als die in Noord zijn, of in zeg maar, Boulevard Noord zijn pensioen hebt, dat hij dan zijn, zijn gasten naar parkeertrein Zuid hoeft te sturen? Dat is niet zo. Zeg maar van uh, kunnen de verblijfstoeristen parkeren, st stationsplein, parkeergarage in het centrum. Overal waar zeg maar lang, voor langere tijd kan parkeren, worden de gasten. Van de pensioens en hotels naartoe verwezen. Dus je kijkt hier even naar buiten, dit parkeerterrein. Ja. word je naartoe verwezen. Ja. En daar hebben de hotels dan een vergunning voor. om daar, daar zoveel auto's het... per bed of per kamer ja. neer te zetten. Ze kunnen daarvoor kiezen om een vergunning aan te schaffen voor hun gasten. maar ze kunnen ook kiezen om hun gasten zelf een kaartje te laten kopen aan automaat. dan wel voor 24 uur of een aantal dagen. Dat is dan wel een, een, een verhoging van uitgaven dat ze hebben of niet. Uh, inderdaad, kijk, nu is het voor pensioenhouders 54 euro als ik het goed, goed heb, uh, voor hun gasten om te laten parkeren. Alleen ja, zeg maar, in het nieuwe systeem wordt het, uh, wordt het duurder. Ik weet dat de parkeertarief op parkeerterrein De Zuid, wat in eigen beheer wordt genomen door de gemeente, 10 euro per dag uh, gaan worden. En voor de vergunning laat ik zeggen, voor de, voor de pensioenhouders, uh, om niet op de, Ik dacht dat het 150 euro werd. Dat zijn flinke bedragen. Ik denk het niet. Het is voor een heel jaar. En dan kan je je gasten het hele jaar rond uh, laten parkeren. Uh, wat gaat zo'n vergunning voor de inwoners kosten? Rond de 80 euro. Uh, dat betekent dat je een enorme uh, berg geld binnenkrijgt. Nou, laat, ik, laat, ik, laat ik één ding voorop zeggen. De, de, het meeste geld wat in Zandvoort wordt verdiend, verdienen we aan de parkeermeters. Dus de, de, de parkeerapparatuur langs de boulevard en in het centrum, daar komen de grootste inkomsten uit. Het, de de, vergunningen... de zullen meters gaan verdwijnen, hè? zoals in de, in de Zuidbuurt. De ja, in de Zuidbuurt gaan de meters verdwijnen. Ja. Ja, daar, gaan, daar kunnen de mensen niet meer aan betalen Even nu de, de procedure. Jullie hebben dit vastgesteld. Een indrukwekkend rapport. Mooie kaartjes erbij. Wanneer wordt dit nu behandeld? Volgende week komt het in de commissie. Dinsdag is de commissie raadzaken. Ja. Daarin wordt dit plan in de commissie behandeld en dan kunnen de, ja, de fracties hun advies geven over dit plan. Hoe denk je dat het dicht? Even een inschatting. Want je bent voorzitter van de werkgroep, alle raadsfracties zaten erin vertegenwoordigd. Ja, inderdaad. Dan heb je toch al een beeld hoe dit breed gedragen wordt. Nou, laat, of niet? laat ik zeggen dat zeg maar, de keuze voor het bewoners parkeren uh, is uh, ja, zeg maar in de werkgroep gemaakt. Dus daar stonden ook zeg maar, behalve één fractie. Iedereen stond daarachter om dat zo te doen. En ja, ik denk dat er nu op de kleine details uh, nog aanpassingen worden gemaakt. Maar wat ik. Gewoon zien met dit plan is dat het gewoon dynamisch is. Dus wanneer zeg maar in een nee, maar Even leidt... even terug, je hebt nu al het gevoel dat het breed gedragen wordt door de fracties in de gemeenteraad. Ja. Oké, okay. dus het wordt geen spektakel dinsdag. Nou ja, laat het een spektakel worden. Ik, ik vind het alleen maar goed die discussie over parkeren. Want het, gaat, het raakt toch nu het geheel zand voort. En uh, ja, ik vind die discussie alleen maar goed. En ook de, alle reacties die zijn gekomen. Er zijn toch een aantal dingen die zijn overgenomen door het college. Een aantal dingen ook niet. Maar dat, ja, er zijn gewoon principiële keuzes voor gemaakt om het zo te doen. Oké, okay, dan gaat het dinsdag met applaus wordt dit aanvaard. Wat gebeurt er dan? <laughs> Ja, ik, een... ik, ik ga ervan uit dat er een, een meerderheid uh, is als je nou, dat die, zegt. Die is er dinsdag waarschijnlijk uh, nog alleen met een advies en eind november komt het in de raad. Een okay. uh, extra raadsvergadering he, is dat. Een extra raadsvergadering, ja. Ja. ja. Het onderwerp vergt toch genoeg tijd uh, en spektakel om daar een extra raadsvergadering voor uit te schrijven. En ja, nou goed, in 2011 gaat het de boel van start. In ieder geval, eerst wordt Keerterrein de Zuid in eigen beheer genomen. Dat vergt een heleboel werk. En daarna wordt over het hele dorp in stappen dit nieuwe parkeerbeleid uitgezet. Is, en zodat in 2013, 1 januari 2013, het hele nieuwe beleid is ingevoerd. Dan ben je twee jaar bezig. Inderdaad. Is dat niet onduidelijk? Ik bedoel, als je iets invoert, waarom doe je dat niet in één keer? Waarom moet je daar twee jaar over doen? Ja, ik denk dat je nu de vraag stelt aan de verkeerde persoon. Ik denk oh. dat ik het met je eens ben dat het wat lang duurt. Ja. Ik had ook zoiets van, ja, waarom kan dat niet in eenmaal? Maar toch zitten er met dit nieuwe parkeerbeleid een aantal juridische zaken die afgesteld moeten worden... En natuurlijk, ja, er zit heel veel werk in de uitvoering. En ook in het nieuwe vergunningssysteem. Wat gewoon goed onderzocht moet worden, wil je het invoeren. En niet dat we een kwakkelend blij krijgen als je het nu binnen een jaar gaat invoeren. Want daar is niemand mee gebaat. Nee, nu praat je over het Zuidparkeerterrein. De weken in het Zandvoort. Heb je daar een planning van? Wanneer welke wijk aan de buurt is? Nou, laten we zeggen dat in, op 1 januari 2013. Het gehele regime is ingevoerd. Dus dat tot die tijd blijven de wijkindeling zoals die is. En vanaf 2000, 2013 is alles ingevoerd. Natuurlijk worden we wel tussen wel tussenfasen gemaakt. Bijvoorbeeld met de Oostbuurt wordt een begin gemaakt in 2011. Daar zijn de problemen ook het grootste. Ja, inderdaad. Momenten. Dus daar wordt een, een, nou ja, laten we het zeggen, een noodoplossing tussen haakjes uh, ingevoerd. Duinwijk uh, mogelijk? Ja, ik heb hier het lijstje voor, me, maar de... nou ja, er zijn wat knelpunten. Hè? Maar noem eens de eerste prioriteit, de eerste activiteiten in je lijstje. Nou, dat is de uh, oostbuurt. En dan even kijken. Uh... Ja, ik nou, heb... la, la, la, Pieter laat ik daar okay. geen uitspraak over okay. doen, want dat nee. weet ik niet. Tenminste, daar zijn uh, echte deskundigen mee bezig op dit moment. Maar, maar in is, ieder geval is het zo dat voor mij het dat... belangrijk dat dit beleid. Er komt, dat Zandvoort eindelijk een keuze maakt van ja, wat ze wil met het parkeerbeleid. Dat het ook voor de gehele gemeente gaat gelden. Want dat heeft natuurlijk ook jaren geduurd. Ja. Er zijn uh, diverse uh, nou, werkgroepen al geweest, rapporten, alles en nog wat. We hebben nu in een jaar tijd we, uh, met, een werk, met een werkgroep zijn we gestart. En hebben een heel nieuw voorstel ja. gedaan voor het parkeren. En ik denk dat we daarmee de komende jaren echt vooruit gaan. Uh, het valt of staat met de communicatie. De communicatie met de burgers, dat iedereen begrijpt wanneer het bij hem aan de beurt is. Want het gaat toch om je eigen straatje, en en je eigen auto en waarom. En dat het geld kost, ja. dat moet wel begrijpelijk ja. worden gemaakt. Ja, maar ik denk ook dat, dat dit zeg maar, een, een dusdanig grote ja, verandering is. Um, dat, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik zeg het toch, is dat je het bijna nooit goed kan doen dit. En dat komt omdat uh, ja, je toch per, per buurt specifieke gevalletjes hebt die je eigenlijk tegen gaat komen zodra je dit gaat invoeren. En daarom denk ik ook dat het goed is om die twee jaar ervoor te nemen. Om in ieder geval die dingen dan ook mee te kunnen nemen in dit nieuwe beleid. En daarvoor is ook een monitoring opgesteld. Want het is nu ook eigenlijk niet bekend hoeveel auto's en hoeveel vergunningen da er dadelijk worden aangevraagd. Omdat die gegevens zijn er niet. We wensen jou, we wensen de raadsfracties veel succes en eenheid toe aanstaande dinsdag. Uh, is dat overigens het laatste moment dat er nog ingesproken kan worden? Een commissievergadering mag Ja, in een commissievergadering kan men mij nog mijn, ingesproken worden inspreken. Oh, okay. ja, over dit bewuste beleid. Als ik nog even mag, ja. ik wil namelijk iemand bedanken, mevrouw uh, Sandberg. Mevrouw Sandberg, toevallig. Ik heb een kleine lekkernij voor haar meegenomen. Nel. Omdat ik het toch altijd heel erg leuk vond om in deze uitzending aanwezig te zijn. Chocolatetting. Dat nog net niet. Je mag het uh, zo even openpak, oh. uitpakken. Je bent dadelijk volgens mij ook nog aan de beurt hier geloof ik. Aan ja. deze tafel. Ja. En ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ik wil je daar ja. ook voor bedanken. Niet te danken. Graag gedaan, Jerry. Oké. Okay. En we zien elkaar wel ja. een andere Heel goed. Dankjewel, Jerry. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen, Zandvoort, op CFM. Het hoofdstuk parkeren, wat meer tijd gegeven dan in de planning zat, maar het is wel dusdanig belangrijk dat heel Zandvoort daar met aandacht naar geluisterd heeft. Vandaar dat we de muziek wat afkorten, want we willen graag toch alle tijd en ruimte geven voor Nicole van Olderen over de spirituele beurs. En Nicole, welkom. Welkom, ja, goedemorgen Haarlem en Zandvoort. Ja, precies. Want wanneer gaat er wat en hoe gebeuren? Op zaterdag 6 en zondag 7 november organiseer ik mijn 24ste spirituele beurs in Haarlem. 24ste al? Ja, keer. ik ben uh, 11 jaar geleden begonnen met uh, het... Uh, uh, opze opzetten van een spiritueel café in, uh, in Haarlem ja. om mensen die uh, ja, vragen hebben over het leven of uh, zich afvragen van bestaat toeval, bestaan engelen, wat doe ik met voorspellende dromen, uh, ik zit niet zo goed in mijn vel, hoe zou dat nou komen? Dat soort zaken, dat soort levensvragen en, en ja ook bijzondere vragen die je niet op een verjaardag kunt stellen soms. Waarom niet? Nou op een verjaardag wordt er nog wel eens gedacht dat er dan misschien een steekje van je los zit als je zegt ik heb wel eens een engel naast de koelkast zien staan. Of ik heb het gevoel dat er iemand op mijn bed zit terwijl er niemand in je slaapkamer is. Dat soort ja, gevoelens of ervaringen hebben veel mensen wel eens incidenteel ja. en daar willen ze wel eens over praten. En dat kan op zo'n beurs beter dan in een kring waar misschien kritisch naar ze gekeken wordt? Ja, ja, ja. ik heb uh, een aantal jaren geleden ook hier in het Wapen van Zandvoort gezeten op uh, de dinsdagavonden, één keer in de maand. Dat was ook zeg maar, een, uh, ja, een moment, een periode van mijn leven. Maar nu zit ik uh, dan in Haarlem uh, en de spirituele beurs is dan de 24ste keer. Ik heb meer dan 30 medewerkers uh, bij elkaar verzameld, weer een heel mooi team. En de beurs is open van 12 tot 6. De toegang is 5 euro per dag. En je kunt heel makkelijk met bus 80 ook. Die stopt bijna om de hoek ja, bij de Volksuniversiteit. Straks, uh, nog eventjes de route beschrijven. maar hoe ben jij daarin gerold? Um, nou, ik ben met de helm op geboren, zoals uh, vroeger de grootouders wel eens zeiden. Dat ja. betekent dat een bepaald vlies nog op je, op je hoofd, hoofd zit. zit ja. En dat betekent dat je die gave van het mediumschap al hebt meegekregen. Um, mijn oma uh, was ook medium, maar in haar tijd, zij is van 1898 geboren, was dat niet gepast. Het was bijna hekserij. Um, ja, daarom, daarom. Dus ze gaf wel eens een wijs advies, maar niet meer dan dat. En in de loop van mijn jeugd ben ik erachter gekomen dat ik uh, meer hoorde of meer. Wist soms dat het voor mijn leeftijd geschikt was. En daar heb ik dat een hele tijd voor zwegen. Want het is niet lekker om daarmee rond te lopen en dat steeds te zeggen. Want ik ben katholiek opgevoed. Dus mijn ouders die, uh, hadden het over hemel en geloof. En niet over uh, onzichtbare dingen. En uh, nou, ik ben eerst getrouwd, twee kinderen. En uh, in 1992 uh, ben ik eigenlijk opnieuw uh, ja, uh, eigenlijk op mijn eigen zoektocht terechtgekomen. Door allerlei momentjes, door, door, door mensen die je dan uh, op je pad tegenkomt... ...en die dan dingen tegen je zeggen van nou, ja, misschien moet je eens gaan kijken of je, of je dat kan, uh, kan ontwikkelen. Dat, dat intuïtieve gevoel of dat je ineens dingen weet van iemand of van iemand zijn problemen. En op die manier ben ik uh, in 1997 ben ik, uh, op het pad gekomen van een uh, spirituele uh, ja, wijze vrouw. En die heeft mij uh, ja, begeleid. En in 1999 kwam ik uh, voor het eerst op de Harry Potter school voor mediumschap. De Arthur Findlay College in Engeland. Ja. Daar vlieg je in met een vliegtuig in plaats van met een bezemsteel. Maar dan kan je maar internationaal... niet met de Zwijnstein Express? Nee, geen Zwijnstein Express. <laughs> helaas. Ik wil best wel eens door een muur heen lopen hoor. Uh, kan ik nog niet. Wat ik, wat ik me wel eens afvraag. Als je als medium kan opereren en je weet de toekomst. Uh, op korte termijn, op lange termijn. Is dat niet benauwend als je dat weet wat er gaat gebeuren? Het is zo dat je het niet van jezelf weet. Over het algemeen, uh, kijk iedereen heeft vrije wil. Hè? Als ik tegen jou zeg, uh, ga over drie uurtjes straks als je buiten bent, moet je rechtsaf gaan in plaats van links. En jij denkt, ja ik zal toch mooi rechtsaf gaan, dat doe je niet. En dan ga je toch linksaf. Dan is mijn toekomst voor jou alweer helemaal anders gelopen. Want je hebt vrije wil om dus je eigen pad te bepalen. Je eigen keuzes te maken. Dus een toekomst voorspellen is ook maar in grote lijnen. dat je iemand kan adviseren. van ja, als je die keuzes wilt maken in je leven. dan zou je dat zo en zo kunnen, kunnen, uh, kunnen uitkomen. Maar is dat niet beangstigend? Als het er is iemand beangstigend tegenover mij je ook, zit. Ja. ja, is het en, ook. En waarvan jij het vermoeden of ja. ziet. Ja, dat iemand dat, heel erg ziek zou kunnen gaan worden bijvoorbeeld. Ja, of, of dat vocht. iemand, of dat iemand, uh, een, dat een relatie die, die net gaat trouwen, dat ik al voel van nou dat duurt niet zo lang, dat is waardeloos als je dat voelt, maar dat leer je mee omgaan. Dat zijn de minder leuke kanten van de... Uh, van ja, van ik zit nou tegenover, Van je dit werk zeg al zien maar. Nee, dat nee, nee, nee, ik Misschien volgende week hier niet meer ben. Nee, dus, nee, nee, nee, nee. Ik ben wel... Kijk, als je traint met mediumschap, dan als je dat goed doet, dan leer je het uit en aanzetten. Want als je het niet uit kunt zetten, dan zit je straks in een gesticht. Dan denken ze dat je de hele dag stemmen hoort. En dat hebben sommige mediums ook, die horen de hele dag stemmen. Ja. Nou, Dat is heel indringend en dat is helemaal niet leuk als ik in de supermarkt sta, dat ik weet dat er voor mij iemand staat wiens vader net is overleden, of achter me staat iemand met een, met een, met een trauma, in de, dat zijn geen leuke dingen. Dus ja, ik je, heb dat geleerd uit en aan te zetten. Maar je hebt ook contact met overledenen? Ja. ja. Als ik, het, als ik mijn mediumschap aanzet, en dat doe je door, door jezelf voor te bereiden, je wordt eerst rustig in je hoofd, en dus je eigen dagelijkse beslommeringen, die laat je zeg maar, die zusje in slaap zou je kunnen zeggen, die maak je rustig. En als je dat doet, dan kun je dus ruimte maken om dus, ja, je ontvangstzenders, het is net als een radio, alleen dan ben ik de radio. Wat krijg je dan voor boodschappen uit van de overledenen? Dat is verschillend. Kijk, als er mensen zijn die, die heel graag nog, uh, nog, nog vragen hebben, dus mensen die levend zijn, die willen nog vragen aan die, die overledenen, dan kan het zijn dat die overledene daarin uh, samen wil werken. Want ik kan van alles willen, de, de persoon die bij mij komt kan van alles willen. Maar dat betekent niet dat de andere wereld... Ik ben altijd afhankelijk van de andere wereld. Ik ben dienstbaar aan de andere wereld. Dat is mijn werk. Pieter, kijk even werk. naar het klokje. Ja, ja. Ik, ik kan zo al een uur door. Ja, ja, ik Deze. zie het. Daarom onderbreek ik even. Uh, uh, Wanneer vragen... is uh, waar is het en waar is het? En nou, voor wie zou daar naartoe moeten gaan? Wie, wie raad nou, je aan? ik heb heel veel verschillende mensen aan het werk. Dus ik heb voor van alles en nog wat, voor allerlei soorten mensen. Een korte heb ik greep. Een eruit. Korte greep. Uh, ik heb uh, een babyfluisteraar, Patricia Sluis is een fantastische vrouw die kan heel goed luisteren en praten met kinderen. Dus die kan je als ouder uitleggen hoe dat zit. Ik heb een aantal hele goede tarotleggers. Ik heb een armmassage, een handmassage en een voetmassage. Ik heb uh, aloe vera producten. Ik heb... Uh, Oh, oh, ik hoor muziek. Nee, nee. Nee? Hoor. Oh, gelukkig. Ik denk, ik, ik mag nu al niet meer. Ja, hoor. Uh, tarot, uh, tarotleggers heb ik. Ik heb een hele goede shamaan. Ik heb een dame met zelfgemaakte iconen. Ik heb Hans Kraak dit keer voor het eerst. Hij weet alles van engelen. Hij heeft een aantal engelenboeken geschreven. Het is echt fantastisch om die man te ontmoeten. Ik heb, uh, ja, wat heb ik nog meer? Magnetische, mag, mag, magnetic healing. Ik heb beschilderd aardewerk, voetreflexologen, handlijnkunde, hele goede handlijnkundigen... Kortom, hier uh, is een enorm leuke Ja, een hele goede groep weer. En het is op Zaterdag. Nicky's, Nicky's Place. Ja, op 6 en 7 november. november. En het In is het oudere steunpunt aan de, ja. van Oost de Bruinstraat. Ja. Nou van weet ik toevallig 12 uur tot 6 uur. Ja. Dat je met lijn 80 daar inderdaad komt. Want ja. hij, hij is parallel aan de Leidse Vaart. Ja. Loopt de Oosterbrun. Klopt. En je stapt de uit de vlie... en Je stapt uit bij, bij de... de Volksuniversiteit. Volksuniversiteit Oftewel de Oude Rijkskweekschool. Of de Nieuwe Zinbavo, ja, En daar... Steek je het plein over en dan loop je vanzelf tegen ja, de Van oost helemaal de klopt. klopt. helemaal. Ja, toevallig ja, weet ik dat. Het is 5 euro toegang en je kunt alles nog nalezen op mijn website www.nekkiesplace.nl En let even op de parkeergelden. Zaterdag betalen, zondag is gratis. Dat is klopt. En op zaterdag heb ik 4 gratis lezingen en een kopje koffie voor iedere bezoeker. Dames en heren, bent u geïnteresseerd, ga er naartoe. Dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je komst. Een heel fijn weekend voor iedereen. Oké, okay, dankjewel. Pff.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 Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Ik wil niet wouden in Schotland, want Schotland, dat is We zien de tijd, draaien we het goede doel weg. En uh, het goede doel zit voor me en dat vind ik heel belangrijk. <laughs> want ik heb voor me hier Nel Kerkman. Zandbergen ja. Kerkman. 15 jaar lang verantwoordelijk geweest voor de redactie. ...van het programma Goedemorgen Zandvoort. En naast daar zit Tom Hendricks. Eh, 12 30, jaar Tom? 13 jaar lang eh, columnist... Eh, ...van het programma Goedemorgen Zandvoort. Eh, geholpen in de redactie assistent-presentator en presentator, de oudste vrijwilliger van uh, ZFM Omroep, hebben ze een beetje begrepen, van andere programma's, Het uh, praat over jazz. Je, zeker in leeftijd, <laughs> Dat wel, ja. uh, maar uh, Tom, Tom die gaat nog wel eventjes door met zijn eigen programma's. Uh, Nel heeft gezegd van ik wil nu rust, want redactiewerk is een hoop werk, Nel, leg uit. Nou, het is best veel werk, want het is el uh, altijd, elke week moet je zes gasten uh, opzoeken. En je moet uh, goed uh, veel lezen, want je moet actu uh, actueel zijn. Dat is het uh, Goedemorgen Zand voor het uh, programma. Nou, daar moet het aan doen. Hoe uh, gaat zoiets in zijn werk? Want wij zitten hier en op donderdagavond, elke week, krijgen wij een pak papier van jou. Ja. En dan staat daar in dat pak papier... Uh, allereerst wie er komen, wat de achtergronden zijn. En vervolgens komt er een aanvullende informatie met alle achtergronden van de gast die hier komt. En mogelijk nog zelfs de vragen erbij. Vroeger deed ik dus ook nog eens keer de vragen bij. Dus dat ik echt een hele dag uh, bloed, zweet en tranen te zuchten te steunen. Maar uh, dat doe ik niet meer. Want... Ja, het blijkt dus toch. Uh, nou, dat een beetje. Kleur... Een beetje, ja, een beetje. <laughs> kan het toch en niet toe laten. Nee, Dan denk ik, nou, letten jullie daar nog wel even op? Vraag dat nog even. Uh, ja, ik wil dan toch altijd wel een beetje vinger in de pap hebben. Zo ben ik, zit ik in elkaar. En, uh, dat Eén is... vinger. Eén <laughs> vinger, de hele hand. Ja, maar Nel, en dat, dat is dan ook een vraag meteen. Een, een redacteur, redactrice, uh, is niet alleen iemand die de gasten uitnodigt, maar geeft ook vorm aan een programma. Ja. Uh, wat heb jij voor ogen of had jij voor ogen voor, voor Goedemorgen Zandvoort? Wat voor soort programma wilde jij daarvan maken? Nou, het, is, uh, het programma is eigenlijk door Andor eigenlijk bedacht in 1994. Het format, hè, he, om een populaire... Ja, en uh, die, toen had hij dus uh, uh, eigenlijk een soort formule bedacht. Maar zijn school ging eraan. Toen zei ik, ja, jongen, dat, dit lukt niet. Of het is de school of de radio... Uh, dus uh, toen heb ik het overgenomen samen met Hans. En ja, we hebben de formule zo gelaten zoals die was. Want die was gewoon heel goed. Ja, maar wat is de sport, formule in jouw hoofd? Uh, nou, er moet altijd iets, toch sport, actualiteiten van sport. Bijvoorbeeld de nieuwe sportraad, ik noem maar wat, die komt eraan. Uh, cultuur? Cultuur uh, Polit en politiek altijd. Want dat vind ik wel heel belangrijk dat de luisteraar toch op de hoogte blijft van wat er in Zandvoort gebeurt ja. en is een kamer die tijd van uh, ja dan dan heeft dat voorrang. Ja. Het moet geen praatprogramma worden. Het moet vijftien minuten flitsend interview zijn. Het, en geen discussie dus. Nee, want het komt vaak heel rommelig over en niemand begrijpt het meer. Dan moet je speciaal ja, ja. Een Goede morgen Antwoord is in jouw visie een programma wat inderdaad flitsend, de ja. actualiteit, de gebeurtenis, ja. uh, verwoord en ja. rapporteert daarover en geen discussie. Nee. We hebben natuurlijk genoeg, zoals parkeren, kun je natuurlijk twee partijen... Ja, maar dat, dat werkt, nu is er één en als iemand anders zegt ik heb een andere visie erover, nou kom dan volgende week even langs en vertel dan jouw visie. Woord en maar wederwoord is... Maar, Wel, dan, maar gescheiden. dan gescheiden. Niets, uh, dat komt heel verwarrend over. Nu heb je dit 15 jaar gedaan. Ja. Wat zijn nou de hoogtepunten in die 15 jaar? Ah, Daar denk ik nog steeds aan terug. Van dit was een geweldige uitzending. Uh, nou, wat ik altijd heel leuk vond. Tom zit naast me en Wij hebben dus toen altijd met politiek, met verkiezingen. Hadden wij dan, uh, gingen we zitten met elkaar. en dan zeiden we van. Wat, ...welk thema gaan we pakken voor welke partij... ...en dan zochten we echte onderwerpen... ...we lazen dus echt alle verkiezingenprogramma's door... ...en zeiden van, hé, hey, ze hebben bijvoorbeeld wonen... ...en die heeft wonen anders, die zetten we tegenover elkaar. Dan, maar dat was dan het beroemde kookwerkertje... Ja. ...vijf minuten, vijf minuten... ...en elkaar niet uh, de ruimte laten in die vijf minuten. En dat was altijd heel leuk... We hebben het in, uh, in Nieuw al een keer gedaan, in Neuf, met Rob wij. Ja, het was altijd heel gezellig. Ja. Wat voor tips zou je nu jouw opvolgers willen geven voor de toekomst? Nou, ik heb al een, uh, een A4'tje vol naar ze gestuurd, waar, waar Goeiemorgen Zandvoort uh, aan moet voldoen. Of moet. Dat is mijn advies, hè. Ik bedoel, ze mogen voor mij uh, het helemaal anders doen, want het is niet mijn programma je nee, vindt... hebt wel een stuk ervaring. Ja, nou, ik denk, Tom, ik denk dat Tom er ook zo over denkt, toch? Dat je gewoon flitsend programma... Ja, ja en uh, ik vind het heel belangrijk dat uh, GroenMorges Antwoord om te beginnen zich bindt aan de actualiteit. En ten tweede, uh, er is hier een, een, een plaatselijke krant, er is een regionale krant... met name die regionale krant die is alleen maar hier aanwezig wanneer er rellen zijn... Ik vind dat het ook het goede nieuws van Zandvoort naar buiten moet komen. En daar is dit programma voor bestemd. Okay. Ja. Wat voor tips zou je nog meer willen geven? Spreekbuis voor de bevolking. Wat voor tips zou je nog meer willen geven? Uh, goed om je heen kijken. Wat gebeurt er in Zandvoort? Wat kunnen we daaraan... Uh, wie kunnen we benaderen, benaderen om informatie te geven? En uh, veel lezen. Heel veel lezen. Veel dingen bewaren. Ik heb ook heel veel dingen bewaard... Ik heb hier iets van 1997. Een uh, programma. Goedemorgen Zandvoort. Tom had een columnvisie vanaf de zeekant. We hadden de heer uh, Verliemd en Tom Lommers. Die gingen praten over de VVD Zandvoort. verkiezingen. We hebben Fred Kroonsberg en Marijke Herbe. Die gingen dus ook weer praten over hun partij. Dus het waren altijd wel uh, ja, echt wisselend. Ellie de Vries... ...woordvoerster van Stichting Zandvoort Zuid. Ik vraag me nu af... ...bestaat die bestaat stichting die nog? nog? Ja, hoor, die en wat wilden ze? Die bestaat ja. nog steeds. Ik denk als je het programma van 97 pakt... ...want deze is dan van 1 november... En je pakt het, nou dan kun je het gewoon weer invullen, want dan verandert hier niks in het antwoord. Nou. Nee, echt niet. Nee. We krijgen een nieuw parkeersysteem. Nou, daar ben ik blij om, want ik moet zeggen, dat is dus... Uh, ik hoef niet meer naar de fiets, op de fiets naar mijn auto die ergens anders staat, omdat mijn straat gratis parkeer is. Ik ga elke dag, als ik dan met de auto moet, met de fiets naar mijn auto. Het is toch bezopen... Ja. Ja, daar dus kan ik heel hoop, kwaad zo worden. Dus het is te hopen dat het systeem snel wordt ingevoerd? Heel snel. Echt waar. Ik ben daarvoor en ik denk dat het uh, uh, nu met al die wijken... Dit wordt een, een, een, een, een grote olievlek. En dus de een die heeft last van die en Jantje heeft last van die. Je kan het niet iedereen naar het zin maken. Maar ik vind dit systeem... Iedereen kan. Maar parkeerder speelt al heel, ook heel lang. Dat is nou, ook van okay, de vroege uh, Er is een wethouder overgestruikeld. Ja. Nou, ik kom weer even terug op Goedemorgen Zondvoer. Ja. Um, je, je hebt verschrikkelijk veel werk gedaan. Je hebt een enorm archief. Je hebt adviezen gegeven aan ja. opvolgers. Maar we hebben wel altijd mensen nodig. Hè? En dat is niet alleen presentatie of redactiewerk. Maar het is ook het kopje koffie schenken. Want er komen hier mensen binnen voor het eerst bloednerveus omdat ze voor de radio moeten. En die staan hier met trillende handjes en die moet je opvangen. Nou, ben... Of niet? Ja, die moet je opvangen, maar dat doe ik ook niet meer dus. De koffie. Nee, maar, nee, nee. nee, nee maar, nou, ik dat ben, is ook over. Nee, maar er zijn mensen nodig. Ja, nou, die zou ik ook heel graag uh, willen ronselen eigenlijk. Kom gewoon uh, langs, kom kijken. En voel je groep om eens een keer uh, contact op te nemen met, de, met Yvonne Roosendaal. En uh, loop eens mee. Want koffie uh, inschenken, je maakt heel veel ken, uh, contact met andere mensen. Ja, maar dit is wat Pieter ook ja. zegt, niet alleen het kopje koffie, maar nee, even is, praten, uh, praten met mensen. Nee, het is praten met elkaar. Ja. En misschien de nervositeit wat, uh, wat wegwerken. Een ja. dus pijnstilletje erin. Een pijnstilletje, ja. Dus daarom een oproep aan Zandvoorters, vindt u het leuk? Ja. Uh, kom dan alsjeblieft langs op zaterdagmorgen ja. en zeg van, dat wil ik wel eens doen. Je hoeft geen eens elke zaterdag te komen, maar als we een aantal hebben, dan kunnen we dat nog zelfs verdelen. Ja. Dat lijkt me heel leuk. Maar ik hoef, je ziet, ik kom gewoon voor de bar zitten en niet erachter. Vind je dat goed? Ik vind het prima. Ah, okay. ja, het is altijd gezellig als je um, er komt. Nel, um, we, we gaan een beetje naar het einde van deze zaterdagmorgen. Mm -hmm. um, we hebben toch iets uh, wat we <coughs> willen jou geven. Um, dan praat ik uh, als bestuur van ZFM. Kopje kopje. En dat geldt ook voor Tom Hendricks. Jullie zijn zo enorm waardevol voor de omroep. En dan denk ik, ja, een bosje bloemen, dat, dat geldt niet helemaal. Uh, ik wil wat meer doen. En ik wil jullie graag in onze analen bijschrijven van ZFM. En nu praat ik dus nu als voorzitter. Dat begrijp ik, hè? Waarschijnlijk kom ik daar volgende week nog even op terug. Maar ik wil het juist nu doen, omdat dit de laatste uitzending mm -hmm. is. Dat je hier bent. Ik wil jou, nou. Met dank namens ZFM, namens alle medewerkers, en dan praat ik 70 medewerkers. Enorm bedanken voor al je inzet en al je werk wat je gedaan hebt. En dat is, je hebt het net al gezegd, dagen dat je mee bezig bent ja. voor één uitzending. Wil ik jou bedanken en wil ik je deze bon overhandigen. Dank je wel, dank. Tom, ik wil jou bedanken voor 13 jaar inzet voor dit programma Goedemorgen Zandvoort. Maar ik wil je ook bedanken dat je nog even blijft met andere programma's. Tom, ook voor jou een enorme bedankt en deze bom. Peter, um, het wordt een, een, een bijzondere dag, Tom, vandaag. Ja, Nou, ik wou eigenlijk als collega, en ja. jij als voorzitter, maar als collega. Ik heb het altijd enorm gewaardeerd als interviewer. Al dat Nel zoveel voor ons prepareerde ja. aan informatie. Uh, ik hoefde bijna zelf niets aan te doen. De vragen rolden er bijna uit uit de tekst. Uh, en dat is een enorme steun, zoals jij zegt. Donderdagavond de e-mail uitlezen. Uh, doorlezen. En eigenlijk was je al voorbereid dan. Mm -hmm. uh, de voorbereiding uh, DNL eigenlijk. Nou, uh, ik waardeer het uh, enorm als collega dat, uh, dat je zoveel ingezet hebt. Ook voor ons. Niet alleen voor de luisteraars, maar als collega. En Tom, we hebben samen heel vaak gepresenteerd de laatste jaar, vaak ingevallen en geruild. Uh, heel erg fijn met jou te presenteren. Zo lekker rustgevend. Ik ben pas anderhalf jaar hierbij. En jij was voor mij een, een baken van rust. Doe maar, doe maar. Lekker, Ja, echt waar. Het is echt fijn om met iemand als je begint, om, om die zo rustig is en een steun is om te presenteren. Heel erg bedankt, Tom. Misschien mag ik dan nog even aanvullen dat ik best bereid ben om af en toe de baardienst te draaien. Terug die bom. Nee, koffie, koffie, koffie, koffie. Dames en heren, we gaan naar de afsluiting van dit programma. Er zijn nog een paar dingen die u moet weten. Allereerst de handtekeningactie van het circuit. Ik heb begrepen dat er inmiddels 2500 tot 3000 handtekeningen binnen zijn. En dat tot maandag... Uh, ...nog getekend kan worden op de diverse locaties in het dorp. Doe dat, want dinsdag dan gaat Leo Miesebeek en Kort Draaier... ...naar de provincie om de handtekening te overhandigen. Dat één. Vanavond genale pellen in uh, Oomstee om zes uur. Is iets, iets voor jou, Don? Ja, nou wij samen, Pieter. Kom op. Dan vannacht gaat de klok één uur terug. Hou daar rekening mee. En vandaag tot vier uur kunt u naar de kocht voor de historische open dag. Niet morgen uh, dus. Uh, nee, vandaag. vandaag uh, in de kort van 10 tot 4 uur. Uh, Zandvoorts historisch uh. leven staat daar gepresenteerd. Leuke cadeautjes te koop voor Sinterklaas. Dat is ook altijd nog makkelijk. En uh, laat u informeren met alles wat er gebeurt. Morgen hebben de Lions Brits Horeca Tour. Dus als je grote groepen ziet lopen met kaarten, ja, dan o, weet je dat, ja. dat in alle kroegen zowel Van Zandvoort gebritst wordt, dus hou ja. het rustig. En uh, tevens, als u uh, rustig moet zijn, ga naar De Krocht. want het jubileumconcert van het arbo Koor voor Anker gaat om half drie optreden in De Krocht. Wilt u van mooie muziek uh, luisteren, ga dan naar De Krocht toe, Allemaal het Arbo-Chor.